Op een klein eiland in de blauwe oceaan woonden eens een man en een vrouw die één kind hadden, een jongen. Hij had goudgespikkelde ogen en donkerbruine krullen. En aan zijn ondeugende gezicht was te zien dat hij altijd kattenkwaad uithaalde. Niet dat de kleine Kouroushiwari slechte dingen deed, dat niet, want hij had een goed hart. Maar zoals zoveel kleine jongens was hij nu eenmaal erg ondernemend en avontuurlijk. Zijn gezonde nieuwsgierigheid dwong hem gewoon om alles te onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld die draad waarmee zijn moeder haar weefwerk begonnen was. Wat zou er gebeuren als je aan die draad trok? Voorzichtig strekte Kourou zijn kleine handje uit. En voordat zijn moeder wist wat er gebeurde lag haar werk van die morgen op de grond. Kurusiwari, wat ben je lastig vanmorgen, zei zijn moeder een beetje boos... terwijl ze hem een duwtje gaf. Waarom ga je niet met je vriendjes spelen? Maar Kurusiwari gaf geen antwoord. Hij was op de grond gevallen en in een struik met stekels terechtgekomen. Huilend liep hij naar zijn vader om troost te zoeken. Uit de weg, Kurusiwari, riep zijn vader zonder op te kijken van het stuk hout... dat hij met een klein scherp mes aan het bewerken was... Ik kan je hier nu niet gebruiken. Doe wat je moeder zegt, jongen en ga met je vriendjes spelen. Kurushiwari was opgehouden met huilen. Er verscheen een beledigde trek op zijn donkere gezicht. Goed. Als zijn vader en moeder hem dan zo lastig vonden, zou hij wel ergens anders gaan wonen. En zonder naar zijn ouders om te kijken, draaide Kurushiwari zich om en liep weg. Hmm. Toen het donker werd en Kurusiwari nog niet was teruggekomen... begonnen zijn vader en moeder ongerust te worden. Zo lang was hij nog nooit weggebleven. Ze zochten en zochten... en pas na enkele uren vonden ze hem samen met een ander jongetje. Kurusiwari, riep zijn moeder die hem eigenlijk een standje had willen geven. Maar ze was zo blij dat ze dat helemaal vergat. Kurusiwari, wat ben ik blij dat we je hebben gevonden... Maar wie is dat jongetje? Dat is mijn zoon, klonk het achter hen. Toen ze omkeken, zagen ze een man en een vrouw aankomen, die op de andere jongen toeliepen. Wij zijn de ouders van Maturabari, zei de man toen. Was uw zoontje ook weggelopen? Zo raakten de twee ouderparen in gesprek. Ze hadden zoveel verhalen uit te wisselen, dat ze niet merkten dat de twee kleine jongens in hun spel steeds verder wegliepen. Plotseling keek de moeder van Kurusiwari om zich heen en geschrokken riep ze... Nu zijn die twee ondeugden alweer verdwenen. Toen gingen er twee ongeruste vaders en twee ongeruste moeders op zoek naar twee kinderen. Ze zochten de hele nacht. Pas toen de zon opkwam vonden ze Kurusiwari en Maturawari... die rustig aan het spelen waren met een jongen van hun leeftijd. Daar zijn ze, riep de moeder van Kurusiwari... Vrijwel op hetzelfde ogenblik kwamen er een man en een vrouw aanlopen... die met uitgestrekte armen op het derde kind toeliepen. Kawaiwari, waar ben je toch geweest? vroeg de vrouw. En zonder op antwoord te wachten begon ze aan de twee andere ouderparen uit te leggen... dat zij en haar man de hele nacht op zoek waren geweest naar hun zoon. Natuurlijk vertelden ook de andere ouders dat hun hetzelfde was overkomen. Zo raakten de drie ouderparen in druk gesprek. En toen ze tenslotte naar huis wilden gaan, bleek dat de drie kinderen waren verdwenen. Kurusiwari, Maturawari, Kawaiwari, klonk het toen. Kom toch tevoorschijn, we moeten naar huis. Maar er kwam geen antwoord. Er zat voor de ouders dus niets anders op dan opnieuw naar hun kinderen op zoek te gaan. Een hele tijd bleven ze zoeken en roepen, maar zonder resultaat. We moeten nu voor onze andere kinderen gaan zorgen, zei de vader van Maturawari toen de zon hoog aan de hemel stond. Wij ook, zei de vader van Kawaiwari. Maar de ouders van Kurusiwari zochten door. Diep in hun hart wisten ze dat de kinderen niet meer in leven konden zijn. Maar ze wilden Kurusiwari in ieder geval proberen te vinden. Er gingen vele jaren voorbij, maar de kinderen vonden ze niet. De ouders van Kurusiwari hadden al grijze haren en rimpels gekregen... toen ze op een dag aan het strand drie knappe jonge mannen zagen. De oude moeder herkende dadelijk een van de jongens. Kurusiwari. Kurusiwari, riep de moeder onthoord. Ben je het werkelijk? De jonge man knikte. Ja, moeder, zei hij. Ik ben uw zoon. En dit zijn Maturawari en Kawaiwari. Wij wonen in het land van de Goden. De goden hebben ons een kans gegeven om bij jullie terug te komen. Luister goed, vader en moeder, want dit is het enige wat we mogen zeggen. Verbrand een takje met rijpe tabaksbladeren dat je zelf hebt geplukt. Het volgende ogenblik waren de drie jongens weer verdwenen. De moeder van Kurusibari wreef zich de ogen uit... omdat ze dacht dat ze misschien had gedroomd. Tabaksbladeren? vroeg ze aarzelend aan haar man, die verdrietig naar de zee staarde. Wat zouden dat voor bladeren zijn? Ik heb er nooit eerder van gehoord. Ik ook niet, antwoordde haar man. Laten we het aan de oudste man van het dorp gaan vragen. Kurusiwari heeft gelijk, zei de oude man... nadat hij naar hun verhaal had geluisterd. Tabaksbladeren bestaan. Maar, en hij keek de ouders van de jongen ernstig aan... het zal niet eenvoudig zijn ze te vinden... Voor zover ik weet worden ze alleen verbouwd op het vrouweneiland. Geen vreemdeling durft daar voet aan land te zetten. Hoe zullen we onze zoon dan ooit bij ons terug kunnen krijgen? Vroeg de vader van Kursiwari verdrietig. En ik keek de oude man zo hulpeloos aan dat hij medelijden met hem kreeg. Stuur er een vogel heen, zei de oude man tegen de vader. En laat hem wat tabakzaad mee terugbrengen. Dadelijk ging de vader op zoek naar een vogel die de taak wel op zich wilde nemen. Kort daarop vertrok er een reiger naar het vrouweneiland. Maar toen die na maanden nog niet was teruggekomen begreep de vader dat de tocht was mislukt. Toen vroeg hij een kraanvogel hem te helpen. Ik ga wel met je mee, zei een kleine kolibri die gezien had hoe verdrietig de ouders van Kuruswibari waren. Misschien kan ik je ergens mee helpen. Zo gingen er twee vogels op weg. Maar halverwege werd de kolibri zo moe dat de kraanvogel hem op zijn rug moest nemen. Als dat helpen is, mopperde de grote vogel. Maar de kolibri zei niets, want hij had een plannetje bedacht. Toen ze bij het vrouweneiland waren aangekomen, zei de kolibri. Als jij nu rondjes gaat vliegen en de aandacht van de vrouwen trekt, dan zal ik proberen om wat tabakzaad te pakken te krijgen. De kraanvogel, die wel sterk was, maar niet zo slim, keek de kolibri vol bewondering aan. Dadelijk deed hij wat de kleine vogel zei. Terwijl hij probeerde buiten het bereik te blijven van de pijlen die de vrouwen afschoten... cirkelde hij net zo lang boven de vrouwen rond tot de kolibri weer terug was. Zo brachten de kleine kolibri en de grote kraanvogel het zaad van de tabaksplant naar het eiland. En eindelijk, na vele, vele maanden... stond er een prachtige tabaksplant in de kleine tuin van de ouders van Kurusiwari. De vader maakte een huur aan en legde er voorzichtig een takje met de mooiste bladeren van de tabaksplant in. Dag vader, dag moeder, hoorden ze plotseling achter zich. Wat waren de ouders blij dat ze hun zoon na zoveel jaren weer in hun armen konden sluiten.